8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen. Opnieuw zorgt de Armeense genocide voor een controverse tussen Armenen en Turken. Vandaag wordt een monument onthuld. En Noord-Korea zegt dat het stopt met kernproeven. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Zuid-Korea noemt die aankondiging dat Noord-Korea stopt met kernproeven een betekenisvolle vooruitgang. President Moon van Zuid-Korea heeft volgende week vrijdag een ontmoeting met Kim Jong-un. Volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau worden alle kernproeven en rakettesten opgeschort en wordt een nucleaire testlocatie gesloten. President Trump noemt het goed nieuws en een doorbraak. Japan reageert kritisch, premier Abe wil eerst weten wat de aankondiging betekent voor de verificatie en voor de daadwerkelijke ontmanteling van Noord-Korea's kernwapens. De NS heeft voor miljoenen euro's aan schade verhaald op vandalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ingegooide ruiten en graffiti op treinen en gebouwen. Voor Dns was dat een schadepost van ruim 5,5 miljoen euro. De afgelopen vijf jaar hebben 600 vandalen de rekening gekregen. In 85 van de gevallen waarbij de dader is gepakt... kreeg de NS een schadevergoeding. Na aanleiding van het vliegtuigongeluk dinsdag in de Verenigde Staten... moeten Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen... direct hun straalmotoren van dat type onderzoeken. Ze krijgen twintig dagen de tijd om de turbinebladen te inspecteren. Anders moeten de vliegtuigen aan de grond blijven... zeggen de Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten. Door dat ongeluk kwam een passagier om het leven.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 Op dit moment is het verboden om bij mensen die in het verkeer zijn omgekomen een bloedproef te doen. En dat verbod leidt tot onzekerheid bij de nabestaanden, zeggen de slachtoffers.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 En het weer. Vandaag weer volop zon. In het noorden van het land wordt het 17 graden. Dieper land landinwaarts maximaal 24. Morgen plaatselijk weer 25 graden. Eerst nog zonmorgen, maar voorals middags. En s'avonds kans op buien, mogelijk met onweer. En vanaf maandag is het wisselvallig en koel. Cool. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Oh. Kijk live of Rafael eindelijk Roger verslaat.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 In Amsterdam wordt vanmiddag een herdenkingsmonument onthuld... naast de Armeens Apostolische Kerk. Het is een traditioneel Armeense kruissteen en heeft de tekst... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Armeense genocide... in het Ottomaanse Rijk in 1915. En over dat woord genocide valt de Turks-Islamitische Culturele Federatie... en heeft bezwaar gemaakt ook tegen deze gedenksteen. Erik-Jan Sürger is hoogleraar Turkse Talen en Culturen... aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. We zagen het eerder al bij gedenktekens in Almelo en Assen. Het, het blijft een gevoelige kwestie. Jazeker, ja. Het is feestelijk uh, uh, belangrijk voor de Armeense gemeenschap... om uh, ja, uh, alles aan te doen om die genocide van 1915 in herinnering te houden. Hij is heel centraal voor de hele identiteit van de Armeniërs, uh, Zeker in, uh, in de diaspora. Aan de andere kant... Uh, uh, is het zo dat de Turken ja, deze herdenking van de genocide toch heel erg opvatten... ook als een verwijt aan henzelf, aan de Turken van nu als het ware. Dat is het natuurlijk niet, want, want de genocide, uh, genocide is, een, is een begrip dat pas veel later is uitgevonden... en uh, dat altijd een individuele, een individuele misdaad beschrijft. En de mensen die het gedaan hebben zijn natuurlijk allemaal meer dan een halve eeuw al dood... Dus het is geen verwijt aan de huidige Turken, maar zo wordt het wel opgevat. En deze gedenkster is de derde dus in Nederland. Heeft deze in Amsterdam dan nog speciale waarde? Um, nou, de, de, de kleine Armeense gemeenschap in Nederland die woont heel erg verspreid. Uh, maar uh, je zou kunnen zeggen van wel omdat uh, Amsterdam al heel lang al... sinds de vroege 17e eeuw een Armeense uh, aanwezigheid kent... Dus ook, uh, ook een Armeense kerk. Dus er de, de is wel een, een oude traditie van Armeniërs in, in Amsterdam. Die nou, gaat de eeuwen terug. Nu is dinsdag de, de grote herdenking van de genocide. Waar ook een afvaardiging van het kabinet is. Uh, Menno Snel, staatssecretaris van Financiën. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is voor Nederland heel bijzonder. Want uh, dat is nooit eerder gedaan. Hè. Nederland heeft uh, altijd geprobeerd buiten dit conflict te blijven. En eh, het standpunt van de regering is natuurlijk nog steeds eh, dat ze wil spreken over eh, de kwestie van de Armeense genocide. Daarmee suggererend dat dit ja, iets is wat nog heel erg omstreden is. Of, of heel erg eh, onderwerp van historisch debat. Dat is eigenlijk niet zo. Hè. Er is al, al langere tijd is er gewoon echt een soort consensus onder de historici dat dit een genocide was. Maar uh, uit politieke overwegingen, om de relaties met Turkije niet te beschadigen, uh, houdt Nederland daar toch aan vast. En, en wordt er ook gekozen voor iemand als, als en wordt er ook gekozen voor iemand als snel, iemand die staatssecretaris is en officieel dan weer eigenlijk ja. niet bij de regering hoort. Wat wat heeft nou de staatssecretaris ja, nee, van financiën nee, er te kabinet, zoeken? Althans. Ja, althans. Ja. Nee, nee, klopt. Het is er is duidelijk gezocht naar een een, een vertegenwoordiging met zo laag mogelijk profiel waar zo min mogelijk politieke waarde aan toegekend kan worden. Dus de regering voldoet aan uh, uh, de motie van het, uh, van het parlement van de Tweede Kamer... maar doet het op het meest minimalistische niveau dat mogelijk is. Dank voor uw uitleg. Erik Jan Zurger, hoogleraar Turkse talen en culturen aan de Universiteit Leiden. Silvio Berlusconi, voormalig Italiaanse premier... heeft een forse klap te verduren gekregen. Volgens een rechtbank in Palermo is bewezen dat de Italiaanse staat... onder Berlusconi in de jaren negentig onderhandelingen heeft gevoerd... met de maffia om een golf aan bomaanslagen te stoppen. De geur van maffia heeft al langer rond Silvio Berlusconi gehangen... maar nu lijkt deze uitspraak grote gevolgen te hebben... voor de kabinetsformatie die op dit moment nog aan de gang is in Italië. Correspondent Moussa van Maghadi. Eerst even die uitspraak. Waar ging deze zaak nou over? Uh, daarvoor moet ik je even mee terugnemen naar uh, begin jaren 90. Uh, Anti-mafia-rechter Giovanni Falcone lukte het in het uh, zogenoemde maxi-proces om honderden mafiozen in de cel te krijgen. Uh, de toenmalige mafiabazen waren daar woedend over. En die begonnen met een campagne van bomaanslagen, onder meer eentje waarbij Falcone omkwam. Uh, maar ook eentje bijvoorbeeld in Milaan waarbij burgerslachtoffers vielen. Uh, maar plotseling hield dat ineens op en iedereen zich, vroeg zich altijd al af hoe dat nou kwam. Nou wat blijkt, uh, namens de Italiaanse staat heeft een aantal mensen geheime onderhandelingen gevoerd met de maffia. Als zij zouden stoppen met die aanslagen dan zou de staat milder omgaan met maffiastraffen. Ja dat kon natuurlijk niet. Uh, en daar zijn nu dan meerdere oud-politiehoofden uh, en maffiabazen en politici voor opgepakt. Maar de naam voor Bellascoli... Tenminste be, uh, voor bestraft nu dan. Maar de naam Berlusconi is nu niet gevallen nog uh, nee, maar uh, dat ga ik nu doen. Want uh, uh, dit, dit heeft heel veel te maken met de positie van Berlusconi in die tijd. Hij richtte uh, zijn partij Forza Italia op. En uh, werd in 1994 voor het eerst premier. En een van de medeoprichters van die partij, Marcello Dellutri... die uh, is in deze zaak ook veroordeeld. Hij zou een van die onderhandelaars zijn. En volgens de officier van justitie bevestigt de rechtbank in Palermo nu iets. Wat decennia lang al rond Berlusconi hangt. Dat hij contacten met de macht. Had en dat Del Utre het dolgeefluik was tussen de maffia en de politicus Berlusconi. Nou, Berlusconi die was meteen woedend over wat die officier van justitie heeft gezegd. Wil hem nu aanklagen, want hij blijft zeggen dat hij nooit wat met de maffia te maken heeft gehad. En dat heeft nu gevolgen ook voor de kabinetsformatie? Uh, ja, dat kan uh, zeker grote gevolgen hebben. Of tot, Dat heeft het nu eigenlijk al, want uh, die, die zitten tot nu toe muurvast. En de reden daarvoor is Berlusconi. De anti-migratiepartij Lega... die wil alleen maar een regering vormen... als Forza Italia van Berlusconi daar onderdeel van uitmaakt. Maar de anti-establishment vijfsterrenbeweging... die weigert pertinent om met Berlusconi in zee te gaan. Uh, want hij staat dus voor de corrupte politici... Uh, die ze allemaal willen opschonen... die ze uh, de laan uit willen gooien... Uh, hier in, uh, in Rome, in het parlement. Uh, dus zij willen echt principieel niet met Berlusconi... Samenwerken. Nou, na deze uitspraak denken ze dat ze sterk in de schoenen staan. En eisen ze dat uh, de Lega Bellusconi overboord gooit. Nou ja, als ze daarmee akkoord gaan, uh, dan lijkt er iets te gebeuren... dat jij waarschijnlijk ook al heel vaak hebt gehoord. Want het is heel vaak verkeerd voorspeld. En misschien heb ik het nu ook al verkeerd. Ja. Maar dan zouden we zomaar een definitief einde... aan het politieke loopbaan van Silvio Berlusconi kunnen ja, komen. dat hebben we zeker vaker gehoord. Komspunt Moussa ja. van Maghadi, dankjewel. Jo van de Putten, met uh, wat de andere media melden op dit moment. Ja, Taylor Swift heeft het maar, zangeressen, die heeft het maar druk met fans die rare dingen doen. Een fan van uh, Taylor Swift heeft ingebroken in haar huis... Daar heeft hij staan douchen en toen ging hij in bed liggen van Taylor Swift. Wel hygiënisch. Een douchen, douchen, ja, eerst ja. douchen voor je bed ja. van Taylor Swift, ja. Zelf was ze niet thuis. Een van de buren die zag het gebeuren, belde de politie. Volgens de Amerikaanse media klom die obsessieve fan de brandladder op... tikte een ruitje in, glipte naar binnen. Het is een man uit Florida en hij is opgepakt... en wordt aangeklaagd voor stalking en inbraak. Hoe slechter de baas, hoe meer stress en demotivatie bij de werknemers. Dat is een logische conclusie, zou je zeggen. En het is nu ook uitgezocht door de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, meldt de VRT. Mensen die niet tevreden zijn met hun baas, zijn dubbel zo vaak ziek, dubbel zo lang ziek. Ze zoeken naar ander werk en ze gaan ook nog eens eerder met pensioen. Dus de conclusie kan zijn... de leidinggevende heeft veel invloed op de werkbeleving. Maar dat betekent allemaal dan ook weer niet... dat met een goede baas alle werkproblemen zijn opgelost. Werkdruk, eentonige taken... een slechte balans tussen werk en privé... dat zijn ook belangrijke bronnen van stress. Wisten we ook wel, hè? Ja. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Gisteravond mochten de mensen hem voor het eerst gaan testen. 60 reizigers, die gingen erin. Proefreizigers. Sommigen moesten op de noodknoppen drukken... om eens te kijken of dat ding dan ook werkt... En de meeste reizigers vonden het geweldig. Die vonden het echt een feest om door de eigen stad te rijden. Hoewel er natuurlijk altijd ruimte is voor verbetering. Zo vond één testreiziger het gat tussen de metro en het perron veel te groot. Ja, dat bedoel ik dus, hè? Dat hebben ze toch niet echt veranderd? We gaan een klachten indienen. Zo, oh. zo dit is de eerste klacht binnen voor de Noord-Zuidlijn. Die is binnen, dus we ja. gaan ze brede metro Voordat maken, ze echt zeggen ja. Nou, De GVB zegt dat is ontzettend belangrijk al die feedback voor uh, ons bedrijf. Zo zijn wij beter voorbereid op 22 juli. De datum waarop iedereen in Amsterdam gebruik mag gaan maken van die nieuwe metroverbinding. Jan, dankjewel. We gaan weer even terug naar Martijn van der Zanden. Die is in de jaarbus in Utrecht, waar dit weekend de Dutch YouTube Gathering wordt gehouden. Het was net nog rustig, maar toen werd er voorspeld. Het gaat snel drukken. Worden. Heb jij nu al veel vloggers en fans gespot Martijn? Nou de eerste staan inderdaad voor de deur, maar de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat uh, voor de ingang van EO Nederlands Zinkdag, dat het daar echt heel druk is. Daar staan ze enorm te drommen om naar binnen te gaan, maar bij de ingang van hal 9, waar dus inderdaad de Dutch YouTube Gathering is, staan inmiddels ook al wel een paar fans en die hopen dus vandaag hun favoriete YouTubers te zien. Voor uh, ja, ja heel veel. voor heel veel mensen. Niet iemand in het bijzonder? Nee, gewoon allemaal. Wel een ja. beetje. En jij? Ja, Jeroen en Gio en Melanie en zo. Je hoop je wel even een uh, handje te kunnen schudden. Ja. En wat, wat, nog meer, wat hoop je nog meer vandaag te gaan doen hier? Nou, gewoon plezier maken. Ja. Is het de ja. eerste keer dat je naar dit evenement gaat? Nee, vorig jaar was ik er ook. Dus uh, ja. En waarom is het zo leuk? Nou, gewoon omdat je al die mensen gewoon op YouTube ziet. En dan wil je ze ook gewoon een keer in het echt ontmoeten. Een selfie maken met ze? Ja, ja. zeker. Ja. En ja, uh, waarom, waarom is het zo leuk om naartoe te gaan? Nou, omdat je ook heel veel youths kan ontmoeten, waar je bijvoorbeeld heel erg fan van kan zijn en zo. En dat is wel leuk om ze dan te ontmoeten. Ben je ook zenuwachtig? Ja, weet je wel. <laughs> We waren hier al ja. om uh, zes uur namen al de bus. Ja. Kijk, die wilde, en die staat ook helemaal vooraan nu. Ja, daarom. Ja. En dus straks de deur open gaan, rennen? Ik wel, ja. En waar ren je als eerste naartoe? Nou, we hebben om één uur pas onze eerste meet and greet, maar vorig jaar was ik hier best wel laat. Dus dan stonden we helemaal achteraan. Maar uh, ja, dus het wordt de rennen. Goedemorgen. Waar komen jullie voor? Weet niet. ik ga gewoon kijken. Ik, vind, uh, ik ben vorig jaar ook geweest, dus ik vind het best wel spannend eigenlijk. Waarom is het spannend? Omdat uh, je mensen ziet die je eigenlijk normaal alleen maar op je beeldscherm ziet... en nu zie je ze gewoon opeens in het echt, dus ja. En dan dus... weet je dat ik mee op de foto... Ja, ja, dat ja. is ook zo. En uh, zelf ook gewoon filmen. Maar doe je zelf inderdaad ook iets? Doe je plaats je dingen op YouTube of wat doe je? Uh, ja, ja, ja, Ik uh, ga dit jaar ook uh, vloggen. Ja. Dus ja, het gaat heel gezellig worden, hoop ik. Ik, ik, ik heb je camera nog niet gezien. We zijn, we zijn, we zijn, we zijn niet aan het vloggen nu. Als, als, als, ik kan wel gewoon, als u wilt gewoon, ja. Dit, dit, dit was je kans om met Radio 1 te vloggen. Dan kun je me even volgen. <laughs> uh, het is ook wel belangrijk om, om, om zo vroeg hier te zijn. Ja, want meestal als je dan wat later komt, is het bom voor. Dan is het weer wachten. Want dan kunnen ze, gaan ze alleen maar stuk voor stuk mensen binnenlaten. En dat is wel een beetje vervelend. Dus dan uh, probeer ik zo vroeg mogelijk te komen. Dus dan zorg je dat je vooraan staat? Ja. Nou, veel plezier. Ja, dankjewel. Martijn van der Zanden was dat in de jaarbeurs Utrecht. De oplettende lezer van de Volkskrant, die zal het vanochtend opvallen... de bijlage, Sir Edmund, is gedrukt op ander papier... en ook het formaat is anders. Ja, nou en, zou je misschien denken, zeker weer een nieuw van de krant... maar er zit toch een verhaal achter. Want het papier is op, hoofdredacteur Philippe Remarque. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou weten we dat de persgroep in Belgische handen is... dat klinkt dit als een Belgenmop. op. <laughs> Nou ja, enigszins uh, misschien. Uh, het is in, in ieder geval iets wat uh, wij nog nooit hebben meegemaakt en uh, de uitgeverijen ook niet. Uh, maar het is wel zo. Uh, normaal bestellen wij altijd wat later papier dan uh, andere uitgeverijen in april in plaats van uh, in, uh, voor januari. En uh, daarmee uh, hoopt het bedrijf altijd de prijs te drukken. En Dat heeft jarenlang is dat goed gegaan. En nu opeens is er uh, plotseling schaarste op de markt schieten de prijzen omhoog en is er ook gewoon fysiek geen papier meer uh, op dit moment. En uh, ja, stond de uitgever dus voor dichte deuren. En waardoor is die schaarste ontstaan? Nou, dat komt omdat uh, papiermakers, die maken dat op een soort gigantische rollen uh, voor en uh, Dat zijn uh, ja, productielijnen en uh, de kranten...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 Uh, voor de pakjes economie, bol.com en zo, uh, dat soort bedrijven. Die hebben heel veel karton nodig. En als er een aantal van die productielijnen wordt overgezet, dan kan er plotseling schaarste optreden.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 En, en dan als, als laatste ja, oplossing, dan maar bijvoorbeeld Sir Edmund. als daarvoor gekozen. Waarom eigenlijk voor, het, voor de, dit deel van, van de krant? Om, om, nou, om dat we, uh, wij, op ander papier we, te drukken? Draagde, ja, wij dreigden zelfs gewoon een kleinere krant te moeten gaan drukken. Een dunnere krant. Uh, en dat is gelukkig voorkomen. Maar daarvoor moest dus wel Sir Edmund onze bijlage over boeken en wetenschap op zaterdag. Die is naast Volkskrant Magazine als tweede bijlage verschijnt. Uh, die moesten we dan, daar moesten we het krantenpapier van inleveren. Die werd op krantenpapier gedrukt. En nu is er dus een partij uh, papier, uh, wat glanzender papier, op de kop getikt. Uh, in Duitsland bij een retailer. Dus eigenlijk folderpapier. Ja. Daar hebben we iets zieker gemaakt door er een, uh, een uh, omslag omheen te doen. Dus onze deadline is ook verschoven daardoor. En, niet en, uh, en we zien het resultaat nog best meevallen. Maar uh, ja, nu zijn we dus een half jaar, hebben we een, een, een veel kleiner blaadje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 ik vind het uh, eigenlijk best aardig geworden. Dus uh, dat kunnen mensen voor zichzelf beoordelen. Het lijkt misschien een beetje op het magazine alleen. Dat is misschien het enige nou, Als ik er zo, zo goed naar kijk. Ja, hè? dat, nou, dat, dat... dat uh, heeft nu precies dezelfde cover bijvoorbeeld. Alleen het zal altijd anders van onderwerpen en inhoud zijn. Dus het is iets kleiner dan het magazine uh, Ja, we zullen zien hoe het publiek uh, gaat reageren vanochtend. We gaan dat uh, lezen. Misschien ook wel, waarschijnlijk ook wel in de krant in de, in de lezersbrieven. Dank hoofdredacteur Filip Remark. Hey. Twee, drie, drie voor de dag. Oud-first lady van de Verenigde Staten, Barbara Bush... wordt vandaag begraven in Houston. Ze overleed woensdag op 92-jarige leeftijd. Bij de afscheidsceremonie zijn onder andere... oud-presidenten Obama en Clinton aanwezig. Trump heeft afgezegd... hij wil de aandacht niet naar zich toe trekken, zegt hij. En hij stuurt daarom zijn vrouw. De first lady natuurlijk, Melania. En er wordt vandaag een bijzondere kampioenschap gehouden... Ja, misschien herkent u het geluid. Ja, het, zijn, het zijn mensen natuurlijk, maar het zijn de Belgische deelnemers aan het kampioenschap Schreeuw als een meeuw. Vanavond is het de beurt aan alle Nederlandse vogelimitators. In Koten gebeurt dat. Dan nemen de meeuw-schreeuwers het vanavond tegen elkaar op. En tenslotte is het dit weekend de eerste nationale bijentelling. Nederland zoomt, roept iedereen op, om in de tuin gedurende een half uur wilde bijen te tellen. Ik moet zeggen, ik zag ze gisteren al genoeg. Wilde bijen die zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is voor de bestuiving afhankelijk van bijen en andere insecten. Het grootste probleem is dat wij het land heel erg anders zijn gaan gebruiken. De hoeveelheid bloemen is, is heel erg achteruit gegaan. Uh, ook omdat we dus nu kunstmest gebruiken en niet meer klavers om het land mee te verrijken. En dat waren altijd mooie bloeiende velden die de bijen uh, gebruikten als voedsel. Een andere factor is natuurlijk het feit dat we pesticiden zijn gaan gebruiken op het land. Waardoor zowel het onkruid is afgenomen, maar ook uh, nou ja, de bijen direct effect hebben gekregen van, van insecticiden. Want het zijn, nou, nou ja, het zijn gewoon insecten. Uh -huh. um, ja, en we zijn het land veel te nestjes gaan onderhouden. Dus uh, overal wordt het nou ja, plantaardig materiaal wordt weggehaald. En uh, dat gebruikten zij om nestjes in te bouwen of in te overwinteren. Um, dus zij hebben op dit moment, ja, we maken het erbij in zijn hele leven eigenlijk best wel lastig. Dus niet Nederland zingt, maar Nederland zoomt dit weekend. Dat was ook het NOS Radio 1-journaal van dit weekend. Zometeen nieuwsweekend met Peter en Mieke. En eerst natuurlijk ook het NOS-journaal met Jan van der Putten. Heel fijn weekend nog.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 Bij mensen die een ernstig verkeersongeluk hebben veroorzaakt... moet standaard worden onderzocht of ze hebben gedronken of drugs hebben gebruikt. En dat moet ook als ze zijn overleden... zeggen organisaties van verkeersslachtoffers in de Telegraaf. Dan het weer nog. Vandaag nog volop zon. In het noorden van het land wordt het 16 tot 18 graden. Dieper land inwaarts 21 tot 24. Morgen in de loop van de dag buien.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 Goedemorgen. Hartelijk welkom. Om negen uur dan ontvangen wij wederom Kees Boonman. Met hem gaan we het hebben over dat gedoe rondom die dividendbelasting. Is er nou wel of niet een memo over? En dan komt Alice de Bruin. Die was in Sint Maarten waar het allemaal nog steeds helemaal niet opgeknapt is. En Nederland zoemt. We gaan bijen tellen dit weekend. En dan maar hopen dat wij de grijze rimpelrug van het rood gatje kunnen onderscheiden. Ik denk dat ik dat even wel. in de leer. Maar nou, ik wist niet dat er zoveel soorten bijen maar ja. Ik dat 38 of zo. Nee, 360. Hè? Oh, nou ik zat bijna goed. Nee, de meeste mensen denken dat het er 35 zijn. Nee, het zijn er dus veel en veel meer. Maar goed, het gaat natuurlijk niet om al die soorten, hoor. het gaat om het grote geheel. Die bijen die zijn hartstikke belangrijk. Goed, eh, vrouwen worden steeds later moeder en dan moeten ze allemaal baby's, draagmoeders halen en zo. Daar heeft Larissa Pans een boek over geschreven. Die komt ook. Om tien uur. Peter Middendorp die kroop in het hoofd van de moordenaar van Marianne Vaatstra, maar schreef wel een fictieboek over. Dat wilde hij wel heel duidelijk gezegd hebben. Het is een bijzonder boek geworden. Was ik zeer onder de indruk. Roy Orbison treedt weer op. Ja, hoe kan dat nou? Nou, als hologram. Uh, Roos van Rijswijk had Harry. De bovenburen maakten ontzettend Lawaai, en daar heeft zij weer eh, een boek over geschreven. Jeroen Vullings bespreekt tussendoor ook nog wat andere werken. Zometeen ministeries waar niet meer vergaderd kan worden... omdat ze bang zijn dat ze door de vloer zakken. Maar eerst een duurzamere koers voor Shell. Precies. Want daar willen de activistische aandeelhouders van Follow This het bedrijf toe dwingen. 22 mei stemmen de aandeelhouders weer over zo'n resolutie. Follow This kreeg deze week de wind in de zeilen. doordat Egon zich achter die resolutieschaarde. Want Egon heeft zelfs voor 70 miljoen euro aan aandelen Shell. En vanuit een andere hoek heeft Shell ook te maken met een rechtszaak. Milieudefensie eist dat Shell stopt met het veroorzaken... van klimaatveranderingen en dreigt... Ook met een rechtszaak. Inmiddels hebben 7500 mensen aangifte gedaan en mede ondertekend. Met Mark van Baal van Follow This en Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar publieke affairs... gaan we praten over de invloed van de buitenwereld... op een miljardenbedrijf als Shell. Meneer van Baal, een kleine felicitatie. Egon gaat uw resolutie dus ondersteunen. Ja, dankjewel. Een enorm uh, signaal aan, uh, aan Shell natuurlijk, maar vooral aan de rest van de beleggers. Van, uh, ja, zo moeilijk is het helemaal niet om uh, het Shell-bestuur tegen te spreken. Wij ja. willen gewoon, Egon zegt hiermee eigenlijk... wij hebben een financieel belang dat klimaatverandering gestopt wordt... en dat kan alleen als de olieindustrie meedoet. En uh, Shell moet gewoon meegaan doen aan het klimaatakkoord van Parijs. En dat is eigenlijk het enige wat wij vragen in onze resolutie. Shell, doe heeft, mee aan Parijs. Heeft Egon uh, met u gesproken hierover of helemaal niet? Ja, uiteraard nee. Wij, nou, wij, zijn, wij zijn natuurlijk heel erg hard dat is bezig. Is een bezoek geweest? Ja, wij praten natuurlijk met alle grote beleggers in Nederland. Ja. om ze één te overtuigen om voor die resolutie te stemmen. dat het gewoon een hele redelijke vraag is. en dat ze daar ook een heel groot belang mee hebben. En twee, en dat is heel ongebruikelijk in deze wereld. om van tevoren te vertellen wat ze gaan stemmen. Exact. En is EGON de enige die hiertoe bereid was? Tot nu toe wel, maar er komen er nog meer. Ja, er zijn er, kijk, Vorig jaar hebben we van de tien grootste in Nederland hebben er vijf voorgestemd. Maar dat hebben ze pas op de dag van de aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt. Dus daarmee hebben ze de anderen toen niet mee kunnen stimuleren. Nu, nou, die vijf zullen wel weer voor gaan stemmen. Egon is nu nummer zes. Dus dan zitten we in Nederland op een meerderheid. Nou ja, dat verhoogt de druk op de andere vier. Ja. Uh, ik hoop dat ze luisteren. ABP, Nationale <laughs> Nederlander, PFVZ en Robeco. Vast wel. Uh, uh, doe alsjeblieft mee en laat aan Shell zien dat jullie de eigenaar zijn... en dat jullie bepalen wat, uh, wat Shell Stel gaat doen. Stel je voor dat die meedoen, uh, dan blijkt het dat dat wel uh, fantastisch klinkt... Maar, maar een heel klein gedeelte is van de werkelijk aantal uh, aandeelhouders. Want het grootste gedeelte is in het buitenland, hè? Ja, dat klopt. Als alle Nederlandse aandeelhouders voor gaan stemmen... zitten we op 4 Dat is al een enorm signaal, hè? Uh, Normaal stemt 99,9 met het bestuur mee. Het bestuur heeft nu opnieuw gezegd... stem tegen deze resolutie. Ja. Uh, Grappig genoeg, het argument dit jaar is, want wij zijn progressiever dan Follow This. Ja. Leg dat uh, eens uit, want dat is heel duidelijk door Shell gecommuniceerd. Uh, ze hebben daar echt gezegd: ja, je kan hier wel voor stemmen, maar wij hebben een uh, beleid in ieder geval in ons hoofd. dat veel verder gaat dan wat Follow This wil. Ja, dat is gewoon niet waar. Uh, vorig jaar was de resolutie nog on. Uh, Onredelijk. Uh, toen heeft Shell gereageerd met een ambitie om zijn voetafdruk in 2050 te halveren. Zegt daarmee in lijn met Parijs te zijn. Dat is niet zo. Uh, om in lijn met Parijs te zijn moet je bijna op nul zitten in 2050. Um, dus, uh, maar nu vinden ze hem dus onnodig. Omdat zij een ambitie hebben gesteld. Het moet wel gezegd worden dat het stellen van een ambitie op de uitstoot van je klanten... is in de olieindustrie revolutionair. Dat heeft Shell gedaan. Dus daar, daarvoor alle complimenten. Alleen het is nog te weinig. Dus Shell heeft nu nog meer stemmen nodig om die ambitie hoger te stellen en, en het liefst ja, ook een doel van te maken. ambitie is toch iets anders dan dat je ergens aan committeert. Nee, dat klopt. Wij, wij, wij hebben het over targets, over doelen. Shell heeft hmm. het liever over ambities. Ja, ik vind dat een beetje een woordspel. Uh, ja, uh, maar goed, dat, dat vindt Shell nogal belangrijk. Ja, ik snap het. Maar zij zeggen dus, wij gaan eigenlijk verder. Maar dat gelooft u, dat gelooft u niet? Nee, maar dat gelooft bijna niemand. Nee, okay. Meneer Timmermans, uh, Egon, uh, die zegt dat dus nu wel. We staan erachter. Is dat mm. dan nou echt oprecht? Of zou dat een, gewoon een mooie PR-stunt mm, nou, zijn? dat kan allebei. Uh, dus, dus niet hol. Ik denk dat het oprecht is. Uh, want je, je, je stelt je geloofwaardigheid natuurlijk wel uh, aan de orde... als dat niet waar zou blijken te zijn. Dus ik, ik denk wel, ik geef, ik geef daar wel het voordeel van de twijfel... als ik het zo zou mogen uitdrukken. En wat ook interessant is om te zien, is dat het hele initiatief... is eigenlijk een soort binnenlobby. Hè? Uh, aandeelhouders die opgeroepen worden om uh, Shell een beetje achter de broek te zitten. Uh, dat is best een uniek geval van uh, binnenlobbyen... naast die uh, buitenlobby van Milieudefensie... die uh, uh, via de gang nou, van de rechter uh, het, het een en ander onder druk wil zetten. Het is veel vaker geprobeerd natuurlijk met mislukte al nee. bij de voordeur. Nou ja, het initiatief blijft klein, zelfs als alle Nederlandse aandeelhouders voorstemmen. Ik eerlijk gezegd, het advies van Shell om, om tegen de resolutie te stemmen denk van ja, begrijp nou even dat naar de buitenwereld je zo'n statement niet moet maken. Uh, geef dat advies niet. Ik denk trouwens dat heel veel adviseurs uh, binnen en rond Shell, die Shell, uh, de lijn van Shell uh, aanbevelen hoe je met die, met die maatschappelijke omgeving om moet gaan. Dat die vinden dat het ook wel wat, wat, wat oprechter en wat, wat warmhartiger mag hoor. Dat denk ik wel. Maar kun, kunt u ja. nog eens uitleggen want er gebeurt tegelijkertijd meer deze discussie speelt dus. Ze zeggen, luister, je moet gewoon hier niet voorstemmen, want wat wij willen uiteindelijk, daar moet je ons op dit ogenblik niet toe verplichten. Want de omstandigheden kunnen wijzen, maar dat gaat eigenlijk verder als we het follow this willen. En tegelijkertijd een paar uur later volgens mij, zegt Ben van Burden, de hoogste baas... zegt, ja, u moet er wel rekening mee houden. De doelen, zeg maar in 2030, 2035... wij weten nu al dat we tegen die tijd... meer zullen moeten produceren aan gas en aan olie... Mm. dan op dit ogenblik het geval is. Ja. Ik denk, dat zijn toch uh, uh, uh, mededelingen die diametraal op elkaar staan. Ja, dat is ook een beetje het risico... als je als uh, top van een organisatie iets te weinig luistert. Ik kan er natuurlijk niet helemaal binnenin meekijken... maar als je iets te weinig luistert naar advies van uh, adviseurs... die uh, publieke vers koers van een organisatie moeten bepalen. Dus ik denk dat, dat daar nog wel wat, wat lucht tussen zit. En dat zie je vaak bij grote organisaties, hè? Uh, dus in die zin denk ik dat de druk van buitenaf... vanuit NGO's als Milieudefensie en van binnenuit... Als, het zo, als ik het zo mag zeggen, hè, aandeelhouders uh, vanuit Shell... dat die druk uh, wel wat helpt. En om die reden vind ik het ook niet ja, maar, zo handig... hoor, om nee, te nee, zeggen we raden de, de, het stemmen voor de resolutie raden we af. Ja, maar nog eventjes. Waarom zou je dan onmiddellijk daarna... terwijl je weet dat deze discussie speelt... Er aan toevoegen, luister, wij gaan er in ieder geval vanuit dat tegen die tijd dat die doelen behaald moeten zijn, wij meer zullen produceren aan ja. gas en olie dan ja. we op dit ogenblik doen. Ja. Ja. Wat is daar nou de bedoeling van? Ja, nou ja, ik weet niet of het überhaupt de bedoeling is om daar uh, zeg maar, uh, tweeslachtigheid in te creëren. Ik zou zeggen, als organisatie, trek daar een duidelijker koers in. Het lijkt wel een soort winstwaarschuwing. Hè? Stel je verwachtingen niet te hoog, want we gaan het niet waarmaken. En dat, dat gaat ook, ook wel erg in tegen de verwachtingen. Vanuit de maatschappelijke omgeving. Uh, en uh, ja, dan kun je zeggen: van wij zijn maar 2% van het totale klimaatprobleem. Maar uh, het gaat niet om die percentages. Het gaat om uh, een, een, een goed voorbeeld stellen. En ik denk dat er heel veel investeringskansen zijn. Er zit iemand naast me die daar heel veel over weet als aandeelhouder. Uh, om de duurzame kant op te gaan. Uh, dus nee. ik vind dat niet zo heel overtuigend. Ja, als ik, als ik daar maar toe mag toevoegen. Uh, Shell ziet het een beetje als corvée, heb ik het idee... meedoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Terwijl het gewoon een, natuurlijk een enorme zakelijke kans is. Uh, die olie wordt steeds duurder om uit de grond te halen... en de alternatieven kunnen nu zonder subsidie. Dus ook uit bedrijfsbelang zouden ze over, over moeten. En nog maar even om net nog aan te vullen... ik denk dat Egon het vooral uit financieel belang doet. Het is natuurlijk een heel mooi PR-verhaal... maar de belangrijkste reden dat beleggers zeggen... oliebedrijven moeten meedoen aan Parijs... is wij kunnen in een wereld waarin... Uh, gevaarlijke klimaatverandering speelt... kunnen wij geen rendement meer maken. Wij groeien met de wereldeconomie. Als de wereldeconomie tot stilstand komt... door, uh, door klimaatverandering... dan kunnen wij geen fatsoenlijk rendement meer halen. Dan kunnen we jou geen goed pensioen meer uh, uitkeren. Mm -hmm. Dus klimaatverandering is gewoon heel slecht voor het pensioen. En daarom uh, moet het stoppen. En uh, de eerste die daarmee moeten doen... Zijn, zijn de oliebedrijven. En eigenlijk halen we nu die, door in het systeem te gaan zitten... die macht weer terug. Multinationals zijn machtiger geworden... Dan, uh, dan overheden. Jullie gaan straks nog over dividendbelasting hebben. Nou, dat, is, dat is het voorbeeld daarvan. Ja. Uh, multinationals zijn echt machtiger dan overheden. En, maar eigenlijk zijn wij met z'n allen... door onze pensioenen zijn we eigenaar van die multinationals. En, en die macht zijn we gewoon weer aan het terughalen. Die uh, binnenactie, hè, noemen jullie dat... en, en buitenactie, dat zou dan uh, Milieudefensie... Hè, zo zijn die actie uh -huh. van die Milieudefensie kunnen, kunnen betitelen. betitelen. Uh, versterken die elkaar... Of niet? ja ik, denk, ik weet niet hoe kansrijk uh, het maakt het verschil... of je een goede advocaat hebt natuurlijk in het geval van de Milieudefensie. Maar... Ja, die hebben ze, hebben ze zeker ja, met H.J. Ja, Cox. Ik, ja. Ja, maar daar, daarmee is nog niet gegeven dat ze de zaak winnen. Kijk, de aandacht uh, is ook een onderwerp. Wij hebben het hierover. Uh, de druk neemt toe. Uh, ik denk dat die elkaar wel kunnen versterken. Uh, NGO's zoals Milieudefensie hebben eigenlijk altijd... een soort van uh, kabaalcampagnes gevoerd. Dat zeg ik zonder de bijbedoelingen. En nu uh, stappen ze naar de dat is toch een ander soort strategie. Het is een hele kansrijke zaak hoor. Als, als Shell niet verandert. Hè, dat is de voorwaarde die Roger Cox heeft gesteld. Hij gebruikt eigenlijk onze resolutie als een soort bewijsstuk. Dat Shell niet mee wil doen aan Parijs. Als ze daar die resolutie zouden omarmen. zouden ze van hem af zijn. Um, maar het is natuurlijk een hele logische zaak. Uh, de olieindustrie veroorzaakt schade. In Groningen, aardbevingen. In de wereld, klimaatverandering. Ja, dan moet je de gevolgen, de kosten moet je gaan betalen. Dus uiteindelijk, het gaat natuurlijk heel lang duren. Uh, maar uiteindelijk gaat hij dat winnen. De, de vraag is nu of dit dus werkt via de aandeelhouders... Hè, versus de publieke opinie, waar uiteindelijk de slag toch... of je nou een aandeelhoudersinitiatief hebt, te ja of te nee... uiteindelijk moet die in de publieke opinie gewonnen worden, toch? Nou, uiteindelijk moeten jullie er gewoon heel veel aandacht aan besteden. Oh, en vooral... dat... nou, volgens mij hebben we dat ja. wel eens gedaan. Ja, nee, dat, dat, dat, dat is ook de reden dat ja, het is. Je bent werkt, hier niet he? voor dat de eerste keer, zichtbaar... nee, meneer. Nee. nee, maar uiteindelijk uh, moeten die pensioenfondsen heel goed realiseren... dat het niet meer uit te leggen is om uh, tegen zo'n resolutie te stemmen. Een klimaatresolutie. Maar goed, kunnen de luisteraars ook zelf iets doen? Ja, uiteraard. Uh, we hebben nu uh, 3600... Uh, aandeelhouders Ze kunnen allemaal... Uh, die hebben allemaal één symbolisch aandeel Shell gekocht. Die zijn dus eigenaar van Shell. Hebben ook een e-mail naar Ben van Beurden gestuurd. Dat automatiseren op onze website. Dag Ben, ik ben nieuwste aandeelhouder. Uh, <laughs> jij kan de wereld veranderen. Kijk, Ben van Beurden kan beslissingen nemen die de wereld veranderen. Wij als individuen niet. Wij kunnen ons afval gaan scheiden, maar dat heeft geen invloed op klimaatverandering. De beslissingen die de top van Shell neemt, die hebben invloed op klimaatverandering. En dat doen we alleen omdat Shell toevallig in Nederland... in ieder geval een deel van zijn hoofdvestiging heeft. Want uiteindelijk hebben we de S dus je voor ons, de whatever, die hetzelfde doen, natuurlijk. Ja, maar we zijn begonnen met de innovatiefste. Dat is echt Shell aantoonbaar. En als Shell nou het goede voorbeeld geeft, en aandeelhouders en klanten gaan het waarderen. Daar volgt de rest vanzelf. Dat is het idee hierachter. De hele olieindustrie moet meedoen, anders redden we het nooit. U zegt de innovatiefste. Tegelijkertijd, ze proberen zich ook te uh, afficheren... echt als degene die ook daadwerkelijk naar dit soort geluiden luistert... Stuggen nog een voorloper is... en stuk nog zelfs mensen in de Raad van Bestuur heeft opgenomen... die speciaal zich met deze zaken bezighouden. Ja, klopt. Uh, er is nu ook een ambitie. Die is heel, uh, heel mooi, alleen er is nog geen actie. Die moet nu echt wel komen. Ja. Nou... Uh, Wordt het wat? Wat denkt u? Nou, ik moet het nog zien. En dat, uh, ik sta er natuurlijk anders in, omdat ik het... Zal, sprake... zal ik flauw zijn? Uiteindelijk is het dezelfde kansloze onderneming... natuurlijk op die aandeelshoudersvergadering als dat het... Een jaar geleden was. Ja, wat ik vanuit reputatie uh, gezien uh, jammer vind. is dat er. Uh, dat, uh, aangeraden wordt om die motie af te wijzen. of die resolutie mm. af te wijzen. Denk ik, dat is een symbolisch iets. Dat moet je niet op die manier doen. Want. zeker als de doelstellingen. toch naar verluid uh, gesteld worden. waarom zou je dan zeggen. van aandeelhouders, je kan, uh, je kan me wat? Mm. Vind ik geen goede boodschap. Ik vind dat. vanuit publieke vers perspectief. Vind ik dat geen handige zet. Maar ik wil wel even benadrukken. dat het vorig jaar absoluut niet kansloos was. Doordat vorig jaar een aantal grote Nederlandse beleggers voor die resolutie hebben gestemd, heeft Shell in november die ambitie aangekondigd. Dat was nooit gebeurd zonder steun van Achmea, Actiam MN, en Van Lanschot Kempen. Was het niet gebeurd. Dus dat is wel heel belangrijk om te constateren dat het nu al werkt eigenlijk. Oh. Shell reageert, stelt een ambitie. Alleen die ambitie is te laag. En als die resolutie nu weer uh, te weinig stemmen krijgt, kan Shell achteroverleunen, want dan hoeven ze de eerste twintig jaar niks te doen. Um, maar dat die resolutie werkt. Ja, dat is wel gebleken. En dus is uiteindelijk niet de strijd op die aandeelhoudersvergadering. Maar het is gewoon een mooi signaal. En uiteindelijk gaat het dus toch over de publieke opinie, toch? Nee, het gaat over de eigenaren van die bedrijven. Exact. die voor zo'n resolutie zijn. Ja, stemmen. dat, is, dat ja. is de theorie. Maar. Nou ja, wat ik hoop is dat uh, inderdaad de publieke opinie. de maatschappelijk verantwoord ondernemen. het woord kennen we al een tijdje. dat de, uh, de adviseurs uh, van Ben. Om het zo maar even uit te drukken op zaterdagochtend. Misschien luistert dat, dat ja, u nou wel. Ja, dat die erin slagen om uh, nog ietsje meer uh, Shell op scherpe koers te krijgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Okay. En want die, die vertalen de maatschappelijke boodschap naar binnen. En dat doen, dat doen jullie vanuit jullie rol. Maar ik denk dat, dat dat continu bezig zijn met die boodschap naar binnen vertalen. Dat is een kwestie van lange adem. En dat is het ook waar. Dus ik denk dat daar nog wel wat gewonnen kan worden. Hartelijk. Zonder dank. Shell stoppen we de klimaatverandering niet. Goed. Dag ben. Zullen we maar zeggen. Uh, dank. U hoorde Mark van Bouw van Follow This. Uh, de club die de Shell wil verduurzamen. En u hoorde ook Arco Timmermans, hoogleraar Public Affairs. Hartelijk dank, heren. Gisteren bleek dat werknemers op een aantal ministeries in Den Haag... niet te veel op een kluitje moeten gaan staan. En ze mogen ook niet zomaar een kast verplaatsen of een tafel. En er zijn ook nog eens veertien ruimtes gesloten... en 110 werkplekken afgekeurd. Wat is daar aan de hand? Nou, de vloer kan instorten. En dat komt doordat er bepaald bouwmateriaal in die vloeren is verwerkt. Zogenoemde breedplaatvloeren. En die zaten ook in de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Honderden gebouwen worden op dit moment onderzocht op dit materiaal. Dat er überhaupt zo gebouwd kon worden... dat komt door het toezicht of liever het gebrek daaraan... zegt hoogleraar aan de TU Delft... bouwingenieur en betonspecialist Rob Nijssen. Hartelijk welkom in de studio, meneer ja. ja, Wat is er mis met die breedplaatvloeren... Ja, wat is er mis? Uh, dat is een, uh, een zaak waar nu een heleboel onderzoek naar verricht. Hè? Maar waar nog steeds, uh, zeker van de overheidskant... geen duidelijkheid in geschept wordt. Maar u weet wel zo'n beetje wat er mis is, toch? Ik weet wel wat er mis is, ja. Nou, vertel nee, ja. Is... ja. Maar goed, uh, u moet ook beseffen dat uh, we praten over een zaak... Uh, waar miljarden schade dreigt uh, te kunnen optreden. Ja, He? dat begrijp ik. Maar wat is er nou mis? Nee, oké, okay, maar Uf. ik zeg dit omdat ik probeer te verklaren waarom het allemaal zo lang duurt. Oh. He, iedereen is zo op zijn dat ze iets zeggen wat verkeerd kan zijn... en waar later de dure advocaten van de Zuidas uh, dankbaar misbruik van zullen maken... om he, uh, het onderste uit de kan voor hun opdrachtgevers te halen. Dus u moet ook uitkijken wat u zegt? Ja, dat klopt. Maar ik begreep dat er betaal, bepaalde platen zijn gebruikt... hebben. Uh, Twee lagen bovenop elkaar zitten. In die, tussen die twee lagen zit uh, een soort plastic. En uh, als het niet goed aan elkaar geplakt is, dan gaat het schuiven. Ja, nou ja, u, u geeft een mooie beschrijving ervan. <laughs> Dat maar als u zo... een student van mij was, dan zou u geen voldoende krijgen. Nee. <laughs> ja, u wil het niet zeggen, dus dan moet ik het maar proberen. Nee, nee, nee, nee. nee. nee uh, nog, nog één verduidelijking. Hè? Maar lijkt het ik er wel ik een sta... beetje op ja Nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. Oh. Laat, ja, nee, maakt u zich zo geen zorgen. Die zou wel het, aangenomen het wel. worden bij ons uh, in Delft. <laughs> nee, maar wat ik nog uh, wilde zeggen is eigenlijk van... Hè, uh, laten we heel voorzichtig hiermee omgaan, maar niet te voorzichtig. Hè? Ik sta aan het einde van mijn carrière. Dus ik heb me tot taak genomen. Dat blijkt ook alle publicaties die er nu verschijnen... Hè, uh, om deze wantoestand, hè, wat leidt tot dat delen van de gebouw niet meer gebruikt kunnen worden, aan de kaart te stellen. Hè? Vroeger, als ik nog in, toen in het bedrijfsleven zat, had ik dat niet gedaan, omdat ik dan een heleboel klanten zou missen. Ja. Hè, het is een heel complexe situatie, maar ik ben bereid om dus mijn mening En te geven. de belangen zijn giga. In wat, wat, ik zei al, die parkeergarage in Eindhoven... misschien kunnen mensen zich dat beeld nog herinneren. Ja, uh, daar zijn gelukkig geen uh, slachtoffers. Ik nee, uh, bijzonder maar, blij mee zijn. Ja. Dat is met dit materiaal gebouwd. Zijn ja. er nog meer van dit soort uh, fijne incidenten? Nou ja, uh, we, we kennen nog uh, de instorting van het uh, FC Twente stadion, uh, waar wel een aantal mensen door uh, dat, dat had ook te maken zijn. met deze breedplaatvloer? Dat heeft te maken met de organisatie van het bouwproces. Daar zit eigenlijk de kern van het fout. De fout die erin Kom. Te weinig toezicht. Te weinig toezicht, te weinig ogen die controleren... wat de mensen doen allemaal. He, en daar zit de kern van de fout. En doordat dat langzamerhand... in onze uh, liberaal kapitalistische uh, maatschappij is afgeschaft, he, de overheid treed terug en geeft de verantwoordelijkheid aan het bedrijfsleven. Maar dat is hetzelfde als de slager zijn eigen vlees moet keuren. Als hij even twijfelt, denkt hij van oh, dat is toch wel goed, euh, laat maar gaan verkopen. En geeft dat dus de mogelijkheden, omdat de controle ontbreekt, om dingen te doen die werkelijk, als er ook maar enigszins gecontroleerd zou worden, gewoon totaal niet zou plaatsvinden? Inderdaad. Ja. Echt, zo letterlijk? Ja, zo erg is het. Ja. Ik heb gisteren het journaal gezien, daar uh, werd uh, het verhaal waar Mieke mee begon, namelijk die woontorens, of die torens van die ministerie, is. Ja, ja. Ik had geen idee wat voor gebouwen dat waren, maar dat zijn toeters van gebouwen. Ja, dat zijn gebouwen. Ik denk, maar als daar werkelijk wat aan de hand is, dan is dat wel dood. En dan kan je toch werkelijk niet tegen uh, ambtenaren zeggen: Weet u wat, gaat u even lekker naar de belendende vleugel en doe nou één ding niet. Niet met die kasten schuiven. Dan maak je je toch volslagen belachelijk. Inderdaad, ja. En er moet dus ook wat gebeuren. En het moet op korte termijn gebeuren. Hè. Wat er gebeurd is... Hè, het is nu een klein jaar geleden dat die parkeergarage in Eindhoven is. Gegrond. Wat gebeurt er? Wat voor maatregelen worden genomen? Ja, ambtenaren mogen niet met de kasten gaan schuiven. Hè. Een gebouw in Zwolle is nog steeds dicht. Maar dit. dat geloof Omdat je toch niet? Ja, nee, maar dat gebeurt dus. Maar hoe hè? kan dat dan? Nee, nou ja. ja, dat kan. Omdat die nou platen, ja, goed, dan, die, dan gaan we weer beginnen. De breedplaatvloeren die deugen ja. gewoon niet. Want die zijn dus door, de, door, door, door die uh, bouwers gewoon te slecht en te goedkoop gemaakt. Ja, een belangrijke nuancering. De he. Het principe toch? van de, van de breedplaatvloeren... ook het principe van die vloer... Die waar in Eindhoven de, in de ingestort, he, die bubbeldekvloer... zijn goede systemen. Bubbeldek noemt bubble u dat. Bubbeldek, ja. Dat zijn die bollen die erin stoppen... die stukken plastic waar u het net over Precies, had. Hè, zodat ja. het lichter is en je minder beton ja. hoeft te kopen. Heel slim systeem, heel mooi constructief systeem... mits het goed uitgevoerd is. Ja, Want je ja. moet twee en platen op elkaar plakken... en als je dat dan niet goed ruwt... dan plakt het niet en dan gaat het schuiven. Ja. Nou, dat is een mooi systeem, dat is een heleboel toegepast, een heleboel gebouwen. Hè, er wordt nu gesproken over honderden gebouwen waar eh, mogelijk problemen mee zijn. Hè, afschuwelijke situatie natuurlijk. Hoe is dat tot stand gekomen? Wat ik al begon, het toezicht op de bouw ontbreekt. De aannemers moeten in grote concurrentie met elkaar. De aannemerij is financieel een vreselijke wereld waarin echt iedereen uitgeknepen wordt. Dus iedereen probeert elkaar uit te knijpen. En de mensen van de bubbeldekvloer hebben bedacht dat het misschien een aardig idee zou zijn om die breedplaten, die platen beton die je neerlegt, waar je dan later een laat beton overheen stort. Om die zo goedkoop mogelijk te doen door te maken van een nieuw materiaal. Hooggesterkt beton. Zelfverdichtend beton, wat waar je niet hoeft te. Of er allemaal dingen mee hoeft te doen, hè. lekker goedkoop... Hè. en dat opruwen, hè, dat door een mannetje in de fabriek met de hark gebeurt... Hè. dat kunnen we ook wel verschaffen, want dit is beton. Allemaal juristen en economen die proberen zo gunstig mogelijk iets te maken. Niemand die aan een technicus vraagt om er rustig naar te kijken... Hè. die mag dat aan toepassen. Dat wordt op de bouw wordt dat, uh, aangeleverd. Er is niemand die dat goed controleert. He, het gemeentelijk bouwtoezicht wordt uh, monddood gemaakt door een gebrek aan, aan geld om, om mensen in dienst te houden. He, en er wordt allemaal gedoogd door de overheid... die terugtreedt en zegt, laten we een bedrijfsleven op. Maar meneer Neisser, wat u beschrijft... is toch echt een bouwschandaal van de eerste orde? Ja. Dat is het Al in 2004 zijn er balkons in Maastricht naar beneden gekomen... van mensen die een kopje thee zaten te drinken op hun balkon. En opeens brak dat balkon af en ze stortten naar beneden en waren dood. Daar is een rechtszaak van gekomen, er is een onderzoek van gekomen. Wat is het resultaat? De rechter geeft een boete van... Ik dacht 20.000 euro ja. aan een klein onderaannemertje. Voor de rest wordt er niemand op aangesproken. Wat verandert er in de regelgeving of in het toezicht? Helemaal niks. Ja, En nu moeten dus vanuit hetzelfde ministerie... waar ze dus op moeten passen waar ze met z'n allen gaan staan... moeten er dus nu de oplossingen komen. Ja. Nou ja, dat is wel helemaal ironisch, hè? Nee, het is nog ironischer. Want ja, ik heb kijk... altijd ja, uh, komst geschreven hè? in een instrument. Daar heb ik ook in 2004 rond Maastricht al gezegd... er moet wat gebeuren. Maar er is en... nog steeds niks gebeurd. Er is nog steeds niks gebeurd. Gebeurd. We moeten het afsluiten, meneer Nijssel, betonspecialist en bouwingenieur. Ik hoop dat dat... Uh, nou, okay. Ik ben geen betonspecialist, ik ben building oh. uh, Oké, okay. uh, okay, nou. Leden van de Staten-Generaal. Koning Willem-Alexander viert deze maand zijn eerste lustrum als staatshoofd.